Life, I'll keep it. Let me see what's through the heat. Come on, come on, and pass through the heat. Catch a thief, a honey thief.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 Het weer. De rest van de avond en vannacht blijft het helder. Het koelt daarbij af naar tussen de 1 en min 3 graden. Het kan mistig worden. Als morgen de mist is opgetrokken... dan schijnt de zon weer en dan blijft het droog. Het wordt 6, 7 graden en het eh, staat een windkracht 3 uit het zuiden of zuidoosten. En ook donderdag is het droog met geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Dat, uh, dat hoort bij mijn favorieten. Dat zijn uh, mijn favoriete dingetjes. My favorite things. U hoort uh, John McLaughlin, Josie, dat moet ik even goed uitspreken, die Francesco en Elvin Jones. Joey Di Francesco en natuurlijk de fenomenale drummer Alvin Jones. Ja, we hoorden hem op de achtergrond en uh, hij is uh, wel uh, dominant aanwezig tijdens al die nummers. Maar uh, ja, hij kan dan ook drummen. Een van mijn favoriete jazzdrummers, Alvin Jones. Daar luisterde u naar. Pretty Brown, Hank Jones, Art Davis en Alvin Jones weer opnieuw op drums.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 Heeft u met mij nog even kunnen genieten van mijn favoriete drummer, Elvin Jones. Rod Stewart, die heeft ook uh, zich gewaagd aan uh, swingende muziek. Natuurlijk ook een popzanger, natuurlijk, Maggie May. U kent al die nummers wel, van, en uh, Sailing natuurlijk. Maar hij heeft ook uh, uh, toch een Jazzy stuk opgenomen. Nou, we gaan ervan genieten. Van die American songboek Rod Stewart met Someone to Watch Over Me. Iemand die mij uh, beschermt, zeg maar. There's somebody I'm longing to see I hope that she Stewart die hoeft niet bang te wezen dat hij de Kerstdagen niet doorkomt. Die heeft gewoon een beschermingeltje. Iemand die uh, hem bewaakt. Someone to watch over me. We gaan uh, nog weer eens genieten van jazz at the movies. Filmmuziek en dan met een jazzy uh, accent. Het nummer heet Laura. Luister naar de Chris McDonald's orchester. Heeft niks met hamburgers te maken, dit he? is Laura, nou... Mooie naam en logisch dat er ook prachtige melodieën op worden gecomponeerd op zo'n naam. Het nummer heette Laura en uh, dat was de Chris McDonald Orchestra. Nou, dat is nog eens een andere McDonald's waar je heen gaat om die patatjes te eten en zo. Uh, en als je nou vanmiddag, luisteraars, een strandwandeling gaat maken hier aan de kust van Zandvoort... kijk dan eens naar de zee en uh, dan vraag je je eens af... Dat doe je dan samen met Bobby Jasper, Tommy Elgin, eh, nee, Flanagan moet ik zeggen... Elvin Jones, Eddie Costa, Barry eh, Gailbraith, Milt Hinton en eh, Ozzy Johnson... die hebben zich dat ook namelijk afgevraagd. Hoe diep de oceaan is, hoe diep is die ocean? Ocean. Ik zou het niet weten, maar eigenlijk, hoe diep de Noordzee is. Er zullen ongetwijfeld cijfers van zijn. En die zullen ongetwijfeld ook op internet te vinden zijn. moet moeten maar eens even googlen: hoe diep is de Noordzee? En dan krijgt u dat allemaal vanzelf te weten. En toen gisteravond nog wezen stappenluisteraars. Gezellig, op zo'n zaterdagavond. Dat hoort toch zo, zeggen ze. Nou, als je jong bent, dan ga je stappen. En dat geldt in ieder geval voor Robbie Williams. Die heeft lekker gestapt. En. Dan...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 Spangled gowns upon the bed of high browns from down the levee. All Miss Fitz are putting on the wrist. And that's where each and every Lulu bell goes. Every Thursday evening with her bows. Rubbing elbows, come with me. And we'll attend the Jubilee. And see them spend the last two bits. Putting on the wrist.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 gowns upon the bevy of high browns from down the levee all misfits putting on the wrist. that's where each and every lulu bell goes every thursday evening with her swell boats Robin elbows come with me and we'll attend the Zappen on the Rich, dat was natuurlijk niemand minder dan Robbie Williams. Ja, luisteraars, uh, Miles Davis, dat is natuurlijk een begrip als het gaat om jazzmuziek. En uh, Zuggiero, uh, dat is dan weer een, een begrip als het gaat om popmuziek. Nou, als je dat nou met elkaar combineert, Miles Davis en Zuggiero... dan krijg je uh, een uh, lied wat slaat op de duinen van Zandvoort. Dune was. 3, 2, 1... Luister u altijd nog naar ZFM Zandvoort. Blijven luisteren hoor. Een van de gezelligste radiozenders van Nederland. combinatie van popmuziek en jazzmuziek. De jazz-invloed van Miles Davis en de popmuziek-invloed eh, van Zugero. Prachtige stem. Het nummer heette June Mossu. En ik weet niet of het nou iets met duinen te maken heeft. Dat zou wel toevallig zijn. In ieder geval, dan zitten we wel in de buurt van Zandvoort. Want Zandvoort ligt natuurlijk eh, door duinen omsloten. Nou, althans in de oostkant dan. Hè. Want aan de westkant hadden we van de week, luisteraars. Springtij, jawel. Eh, het water kwam aardig hoog. Uh, maar ja, we, zijn allemaal nog, we hebben allemaal nog droge voeten, dus het is allemaal goed gekomen. Desfinado is natuurlijk een uitgekoud nummer als het gaat om uh, de vertolking daarvan. Maar als Quincy Jones en zijn orkest dat doet, ja, dan luister ik er graag naar. En ik ja, zojuist luisteraars niet te geloven. Mijn mond volgestoken met pepernoten. Nee, Fred liep de studio binnen. En uh, ja, die kwam me even controleren of ik alles goed doe natuurlijk. <laughs> Hij heeft me geadopteerd hier in Zandvoort. Bij ZFM. Maar uh, ja, dankzij hem uh, mag ik van deze prachtige nieuwe studio genieten. En uh, dat doe ik met volle teugen. Ik hoop dat u een beetje geniet van de muziekkeuze die ik maak. We gaan uh, genieten van de lady of swing als het gaat om de uh, jazz in Nederland. Ze is er helaas niet meer. Ze is recent overleden. Dan heb ik het natuurlijk over Rita Reis. En ze heeft ook wat kerstnummers opgenomen. Luister maar. Chessness Roasted on a Chimney Fire. Dat is natuurlijk een, een prachtig kerstliedje. En ik uh, ben een beetje, uh, ik ben een beetje uh, bedrogen luisteraars. Ik kom bedrogen uit althans. Dat stond bij dat het door Rita Reis gezongen zou worden. Maar uh, het was het orkest van Rogier van Otterlo. Wel op een cd van Rita Rijs. Ja, dat kan allemaal gebeuren natuurlijk. Maakt allemaal niks uit. We gaan gewoon door met ademhalen. En uh, ik ga gewoon uh, naar wat weather tunes luisteren. De New Jazz Five. We weten ook weer een beetje wat voor weer het wordt, toch? Als ik hier in de studio naar buiten kijk, dan is het uh, tijd voor een strandwandeling straks. En wel je ghetto meenemen, want blijven luisteren naar ZFM Zandvoort, daar luistert u naar. Jazz, zo noemen ze dit. Ja, mensen die de Brecker Brothers kennen... die weten dat het een, uh, een groep is... Uh, die uh, niet alleen maar jazzmuziek... maar ook popmuziek spelen. Maar uh, als het om jazzmuziek gaat... dan uh, verstaan ze hun kunstje. Luister maar. Het nummer heet t Off en het zijn de Bragger Brothers. Die gaat ons met rood vervullen. Die staat zeker ook rood op zijn bankwerk. En ik weet niet wat het is met die man. Maar in ieder geval, het nummer heet Rouge. Nou, volgens mij is dat de vertaling voor rood in het Frans. Lekker relaxte muziek om uh, zo naar de klok van twaalf uur uh, toe, te, te, toe, toe te werken. Dan gaan we weer lekker lunchen. En uh, later. Uh, Zie je van Zandvoort aanstaan, hoor, tijdens de lunch. Want dan uh, de glijden die broodjes veel lekker de kelen in de slokdarm in. Geloof maar maar. Zullen we nog genoeg horen luisteren uit de kerstdagen? Eh. Nou, we kunnen de belletjes ook laten zingen: met Lionel Leidenham, Hampton.